7 uur, Marielle Hagemann met het NOS Journaal. Paus Benedictus is op de derde dag van zijn bezoek aan Duitsland... voor het eerst door een enthousiaste menigte onthaald. In Freiburg in het zuidwesten waren tienduizenden mensen op de been... toen Benedictus in zijn pausmobiel door de stad reed. Eerder op de dag was de paus nog in Erfurt, in het oosten van Duitsland... waar veel minder katholieken wonen dan in het westen. Paus Benedictus prees daar de mensen die het geloof trouw bleven... tijdens het nazisme en daarna het communisme... Er was in Erfurt een veiligheidsincident. Een man schoot met een luchtdrukpistool op een beveiliger. De pauze is volgens het Vaticaan nooit in gevaar geweest. Criminelen kraken steeds vaker telefooncentrales van bedrijven. Ze bellen volgens de telecombedrijven voor duizenden euro's dure 0900 nummers. of bellen naar mensen in Kenia, Zimbabwe of Rusland. Twee jaar geleden werd er hooguit één keer per week een centrale gekraakt. Nu is dat al twee tot vier keer. Vorig weekend nog werd een gezondheidscentrum in Gouda de dupe van criminelen. KPN ontdekte toen dat er uitzonderlijk veel was gebeld en blokkeerde de centrale. Het telecombedrijf vergoedt niets, want vindt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun telefooncentrale. Minister Hille heeft in Kunduz de Nederlandse militairen en politiemensen bezocht. Het was voor het eerst dat hij in de Afghaanse provincie was. Hij wilde volgens Defensie met zijn bezoek zijn belangstelling tonen voor het werk van de Nederlanders in Kunduz. Hij werd vergezeld door de commandant der strijdkrachten, generaal Van Um. Het was ook voor hem zijn eerste bezoek aan Kunduz. Op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Nederlandse vrouwen ook hun tweede wedstrijd in de groepsfase gewonnen. Bulgarije werd verslagen met 3-0. Met dezelfde cijfers won Nederland gisteren de openingswedstrijd tegen Spanje. Nederland is nu zo goed als zeker van een plaats in de volgende ronde. Morgen spelen de volleybalvrouwen tegen wereldkampioen Rusland. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig, eerst in de ochtend nog wat mist. Het wordt 20 graden aan zee en 24 in Limburg. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Er zijn twee files op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen afrit Kruiningen en de Vlakentunnel ook 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was het NOS Journaal.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond, er zijn vijf wedstrijden vanavond in de Eredivisie. En ik wilde een heleboel vertellen over de eerste, maar ik geef het woord aan Eni dan. 1-0 de voorsprong voor PSV. Roda nu met 10 man, want een rode kaart. Als ik het wel heb, Vukovic, de huurling van uh, PSV, die uh, de doorgebroken. Uh, wie uh, is dat maar Tafs neerhaalt? En dat is de laatste man die hem uh, inderdaad neerhaalt. Uh, Vroeger heeft de rode kaart. Vrije trap op de rand van het stadsgebied. Het staat al 1-0 voor PSV. Doelpunt van Toivonen. Het leek alsof de verdediging van Roda zei van wil je hem nou alsjeblieft inschieten. Want de voorzet van Wijnaldum was wel goed hoor. Maar geheel ongedekt bij de tweede paal kon Tojevonen de bal inschieten. Nu dus de rode kaart voor Vukovic. man van Roda tegen elf van PSV. PSV begon al geweldig. Had in de eerste tien seconden al kunnen scoren. En nu nog een vrije trap op een metertje of 17 van het doel van keeper Kishek. Daar gaat die bal in het doel. Het is 2-0. Dries Mertens. Zijn achtste dit seizoen. Hij is de topscorer en zorgt ervoor dat na 19 minuten spelen PSV op 2-0 staat. En ik beloof het vast aan de Eindhoven supporters. En helaas voor de man uit Kerkraden. Hier blijft het niet bij. 19,5 minuten gespeeld. PSV lijkt met 2-0 tegen Rode JC. Er zijn drie wedstrijden om kwart voor acht. ADO, VVV, NAC, FC Utrecht en Heerenveen, Herakles. En er is een vijfde wedstrijd om kwart voor negen. De topper van de avond. Nummer drie. Ajax ontvangt de koploper. FC Twente. En dat zijn ook de nummers één en twee van vorig seizoen. En de bekerfinalisten van vorig seizoen. We horen het allemaal vanaf kwart voor negen uit de arena. Het is dus vanavond gevolleybal. U hoorde net voor zeven al dat Nederland versloeg Bulgarije. Was de makkie, Lars Geert? Nou, makkie was het zeker niet, hoor. Het ging niet zo eenvoudig als Spanje gisteren, maar nee. Nederland domineerde wel. De service bij Nederland was uitstekend. De Bulgaarse wisten af en toe niet waar ze het zoeken moesten... als er weer zo'n bal over het net kwam. En dat zorgde voor rommelige aanvallen aan Bulgaarse kant... en uitstekend verdedigend werk aan Nederlandse kant. En op die manier heeft Nederland van Bulgarije gewonnen met 3-0. Dit zorgde voor dat Nederland zo goed als zeker is van een plek in de tussenronde... en wellicht als er morgen wordt gewonnen van wereldkampioen Rusland... een directe plek in de kwartfinale. Elke sport heeft tegenwoordig zijn supercup, dus ook de zaalhandballers. Hurry Up tegen Volendam, Richard van der Waarden. Hurry Up is de bekerwinnaar in Volendam, de landskampioen. Volendam dat weet wat het is om prijzen te winnen voor Hurry Up. Is het allemaal nieuw. Vorig seizoen pakten het dus voor de eerste keer in de geschiedenis van de club de nationale beker. Maar ook dit seizoen zal het weer een ploeg zijn om rekening mee te houden. De wedstrijd gaat over een paar minuten beginnen. Dit is zaterdagavond. Langs de lijn is het tot 11 uur met sport en muziek. Mertens met Becky Trousers. PSV staat met 2-0 voor tegen Roda. Heeft die keeper van PSV al wat te doen gehad, Andy? Uh, nee, uh, nu je het zo zegt. Ja, hij heeft één keer een balletje gekregen, 2-0. Maar het had al 4-5-0 kunnen zijn. En eigenlijk is mijn verwachting dat het ook die kant op gaat. Want PSV speelt heel sterk. En dan ook nog Tiemann van Roda. Nu heeft lens de bal. Bal naar buiten. Naar Mertens. Mertens met de voorzet. Een overstapje. Dat was heel aardig van uh, een notabene Manolev. Maar werd niet begrepen, de Bulgaar. Maar de aanval gaat gewoon verder met Strootman. Strootman bal richting tweede, bal richting Toivonen. Maken van het eerste doelpunt op aangeven van Wijnaldem de tweede. Van Mertens, zijn achtste, alweer dit seizoen. Uit een vrije trap. Bijna Aldem heeft de bal. Gaat uh, tussen twee man in. Wordt uh, van de bal afgelopen door Vormer. Maar oh, oh, oh. Wat is dit? Uh, Roda zwak. Ik heb ze vorige week een dramatische tweede helft tegen Vitesse zien spelen. Toen ze vijf doelpunten tegenkregen. En nu na een minuutje of 24 ook alweer twee doelpunten tegen. Waar het uh, niet bij zal blijven. Nu een vrije trap. Eindelijk voor Roda. Uh, echt één keer over de middellijn geweest. Ik geloof alleen bij de aftrap. En uh, nu mag er dan een vrije trap worden genomen. Van achteruit. Ja, het wordt een uh, moeilijk verhaal. Bart Biemans gaat die vrije trap nemen. Doet dat op Donald. Donald terug op Biemans. Ja, zo is die bal nog steeds niet over de middellijn. Nu dan maar een diepe bal. Naar de linkerkant. Naar de opgekomen Marc-Jan Vlederes stuit op Manolev. En Manolev heel simpel via Timmer Die in plaats van Bouma speelt achterin. Uh, gewoon weer stuivertje wisselen wat dat betreft uh, centraal achterin gaat uh, PSV snel in de aanval goede aanval zelfs met Wijnaldem. aan de rechterkant is hij weg heeft niemand zo op zijn hielen maar Wijnaldem is snel gaat straks op de binnen probeert er voor te geven met moeite weg tikt en dan is het toch nee geen doelpunt omdat Batas de bal over het doel schiet van Titon. Ik weet het, het is een enorm cliché. Maar de schiettent is vanavond echt geopend. Want die uh, Kisek, ik zei Titon, uh, Kisek, Pavel Kisek, de Poolse keeper van Rode JC. Uh, ze heeft al heel wat ballen op zich af zien komen. En zal er nog heel wat op zich af zien komen in de komende uh, 65 minuten nog. Want zo lang zal deze wedstrijd nog duren. 2-0 PSV leidt tegen Rode JC. Er was met veel rekening gehouden op het wereldkampioenschap in Kopenhagen... maar niet met het feit dat Marianne Vos weer tweede zou worden. Voor de vijfde keer op een rij moest Vos genoegen hebben met zilver. In de massa werd net als vorig jaar geklopt... door de Italiaanse Giorgia Bronzini. Aan Steven Dalebout legt Vos uit wat er in die finale gebeurde. Nou ja, het was een mooi terreintje. Kerst de Wild uh, hield hem lang op gang. En Annemiek uh, van Vleuten kwam, uh, kwam er overheen, maar... Op het moment dat ik eigenlijk aan wou gaan, uh, werd ik van links en rechts gepasseerd en was ik eigenlijk al te laat om, om zelf aan te gaan. Ja, dat was een uh, foute keuze, waardoor ik heel even ingesloten raakte en, uh, en opnieuw uit de wielen moest komen. En, en ja, daardoor strand ik uh, naast, uh, naast Bronzini. Nou ja, goed, uh, dat is natuurlijk niet de minste, dat weet ik ook wel, maar ja, het, is wel, uh, het is wel jammer als je zelf de sprint niet zo rijdt als, je, als ik had moeten doen. Verliep voor de rest de koers zoals verwacht, zoals gepland? Ja, ja we wisten dat het heel hard zou gaan en, uh, en dat het moeilijk zou zijn om weg te komen. Nou, dat bleek ook wel uh, gewoon hoog, ja, hoge snelheid en, en ook wel aanvallen. Ja, maar dat het uiteindelijk op een massasprint uh, uit zou draaien, dat, uh, dat, dat, dat gevoel hadden we al ja, vrij snel. Het uh, nou ja, uh, was perfect, uh, heel goede controle. Andere meiden heeft echt, uh, echt alles gedaan om mij in de goede positie te krijgen. En uh, ja, dat was eigenlijk het geval op 150 meter van de streep. En dan, ja, je hebt er ongetwijfeld zelf ook al aan gedacht. Weer tweede, voor de vijfde keer op een rij. Weer bronzini. Word er gek van. Nou ja, goed. Uh, nou ja, vijf keer is wel veel. ja. En, en word je er gek van. Uh. Ja, het is nu vooral zuur, uur omdat ik, omdat ik weet dat het misschien wel had gekund als ik... Uh, als ik het anders had gedaan. En ja, dat, is, uh, dat maakt het uh, extra teleurstellend. Vooral omdat, uh, omdat de rest allemaal het werk perfect heeft gedaan voor mij. En... Dus je legt de fout, he fout helemaal bij jezelf? Ja, nou ja, dat, dat is duidelijk. Want het had gekund vandaag. Ja, maar ja, goed, het is ook niet, uh, niet evident, dat weet ik ook wel. Maar uh, ja, goed, uh, ik zeg al, als iedereen zijn werk perfect doet... dan moet je het eigenlijk ook perfect afmaken. Wat gebeurt er met deze zilveren medaille? Die gaat bij de andere zilveren. En Steven Dadenboud blikt ook terug met bondscoach Johan Lammerts. Nou, hoe zag u die finale? Nou ja, vanuit de auto. Dus ik heb niet alles uh, meegekregen. Er zijn schijnbaar toch wel wat dingen gebeurd in, uh, in de laatste honderden meters. Uh, maar uh, ja, ik begrijp dat Marianne net geklopt werd... En dat hij als de streep 10 meter verder was geweest, dan was het wel uh, raak geweest. Zij zegt zelf, het was helemaal mijn fout. Uh, het lag niet aan, niet aan mijn bloegenoten, niet aan, aan anderen in het peloton. Maar u zegt, er zijn schijnbaar dingen gebeurd. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dat hoor ik, hè? dus ik heb het niet gezien. Dus ik kan het niet over oordelen. Dus dat moet ik nog eens terugzien op de video. Dus... Maar dat zijn dingen als uh, uh, uh, insluiten? Ja, precies. Nou ja, goed, uh, nogmaals, uh, dat heb ik dus nog niet gezien. Dus dat ga ik nog eens bekijken als ik terug thuis ben. Het is wel enorm zuur. Je verzint het niet dat je dit van tevoren bedenkt. Vijf keer op rijden, tweede plek, nu weer door Branzini verslagen. Ja. Um, kunt u er iets anders achter zoeken dan, dan alleen dat insluiten van wat u dus gehoord heeft van anderen? Nee, nou ja, goed, kijk, nogmaals, het team heeft geweldig goed gereden en uh, heeft gedaan wat, wat het kon. En, uh, en daar ben ik ook van overtuigd dat Marianne dat doet. Nou uh, ja, als er dan een klein foutje gebeurt, oké, okay, zo so be het. Maar de uh, ja, afgelopen jaren heeft ze natuurlijk vaker tegen uh, een renster aangelopen die net wat beter was. Nou, en dat is dus vandaag weer het geval. Zelfs ja. nou, is wel zo dat u de bondscoach bent van ja, uh, een gouden medaille die eigenlijk al van tevoren ingecalculeerd was... maar die dan toch zilver werd. Ja. Nou ja, dat, dat doet dus de pers. Hè. De pers die calculeert die medaille in. En uh, allerlei soorten mensen hebben ook die verwachtingen. Kijk, die hebben wij ook wel. Maar uiteindelijk moet het ook wel gewoon gereden worden. En uh, er kunnen allerlei soorten dingen gebeuren in een wedstrijd. Waardoor het uiteindelijk niet zo makkelijk is om die gouden medaille te halen. Uh, het is uniek wat we uh, als team presteren. En uh, wat Marianne gedaan heeft de afgelopen uh, WK's. Uh, want uh, vijf keer zilver winnen. En dan, uh, ja, dat is, dat is ongelooflijk. En ja, je wil toch eerst horen, jullie zouden het aan de Italianen moeten doen. Nee, natuurlijk. En daar gaan we gewoon mee verder. We hebben een geweldige topsportselectie. En wat dat betreft een hele goede groep. En volgend jaar gaan we gewoon weer voor goud op de spelen in Londen. En ook voor goud in eigen land op het WK. En dat zei Johan Lammers, Hij is de bondscoach voor de vrouwen. Marianne u eerder. Zij werd dus tweede. Maar ja, dat is geen nieuws, want dat wordt ze al jaren. En die houtkamp Kijk naar PSV-Roda. PSV had het vroeger nog wel eens moeilijk tegen Roda en die... Ja, die hebben zelfs zes keer verloren thuis en dat is uh, toch uh, rijkelijk veel. Een van de meest uh, overwinningen van een uh, uitploeg, buiten natuurlijk de grote drie, ooit tegen PSV. Maar vanavond geldt dat niet. Nu is er balbezit voor Mitchell Donald. 2-0 de voorsprong na een half uur spelen. Van alle duidelijkheid Isaacson in het doel bij uh, PSV na die uh, afschuwelijke botsing vorige week van de Rijk met uh, Titon. Ex-rode overigens. Uh, Titon wel gelukkig alweer thuis. Wordt uh, veel harten onder de riem uh, bezorgd door de supporters. En ook in het clublaadje staat er uh, een grote foto. Beterschap, president Zemmislav, Titon. Met een uitroepteken erachter. En daar sluiten wij ons bij aan. Als PSV naar de aanval gaat. PSV uitstekend voetballend vanaf de eerste seconde van de wedstrijd. Want na een seconde of 15 had het al 1-0 kunnen staan. Het werd uiteindelijk ietsje later. 1-0 door Tojevonen. Uh, assist van Wijnaldum. En nu uh, heeft uh, de Rijk de bal naar de buitenkant gespeeld. Naar Lens. Lens uh, met Vleders tegenover zich. Speelt de bal goed. Oh, mooi mooie aanval, zeg. Prachtig. Wijnaldum. Doep het niet. Oh, centimeters. Prachtig aanval, zeg van PSV. Door het hart van de verdediging werd er meteen doorgetikt. Wat is die Maar Ook een goede voetballer. En ook maar Tafs kan dat ook heel aardig. Want zijn paasje komt bij Wijnaldom. Randje buitenspel. En Wijnaldom stift de bal over de keeper heen. Maar echt centimeters langs de verkeerde kant van de paal voor PSV. De goede kant voor Rode EC. Blijft het 2-0 voor PSV. Maar nogmaals gezegd, dit PSV is gewoon zoveel sterker dan Rode EC. En heeft er ook heel erg veel zin in om het publiek gewoon een hele prettige avond te bezorgen op die paar honderd meegereisde Rode supporters na dan nog altijd balbezit voor PSV. Strootman heeft gepaast op Mertens. Mertens de maken van de 2-0. En Mertens heeft de loge tegenover zich even meenemen, want Mertens is altijd gevaarlijk. Schiet de bal, doelpunt! Goh! Nou, daar zit die keeper niet lekker, lekker bij, hoor. Niet echt lekker, moet ik zeggen, maar het is wel de tweede van de avond voor Dries Mertens. 3-0 PSV, de negende dit seizoen al in zeven wedstrijden voor die kleine Belg. Een wereldaankoop samen met Kevin Strootman. Toch grote manieren op het veld bij PSV. Een foutje van de keeper, een, een geplaatste roller, mag ik hem zo noemen. Eén, stuit, twee, stuit, in de hoek. En de keeper Kiesjek stond helemaal aan de verkeerde kant van het doel. Zijn duik deed er niet meer toe en zo leidt PSV... Na 32 en een half minuut spelen met 3-0 tegen Rode Eerzee. Maar even naar het buitenland. Schalke 04 in Duitsland won met 4-2 van Freiburg. Het was één goal van Huntelaar. Mainz tegen Borussia Dortmund werd 1-2. Wolfsburg versloeg Keizerslauteren 1-0. Dezelfde uitslag 1-0 bij Borussia Mönchengladbach tegen Nürnberg. En Augsburg en Hannover 96 scoorden niet. Het bleef daar 0-0. Het is rust bij Bayern München tegen Bayern Leverkusen en de rust dan daar is 2-0. Borussia Mönchengladbach gaat een kop met 16 uit 7, gevolgd door Bayern München 15, maar dan uit 6. En weer de Bremen is derde, heeft er 13 uit 6. In Engeland versloeg Manchester City Everton met 2-0. Arsenal won 3-0 van Bolton Wonders, twee goals van Van Persie. Chelsea, Swansea City, 4-1. Liverpool Wolverhampton 2-1 met één goal van Suarez. Newcastle United Blackpool Rovers 3-1 Den Baba maakte ze alle drie voor Newcastle. West Bromwich tegen Fulham 0-0. Wigan Athletic tegen Tottenham Hotspur 1-2 en één van de twee was van Van der Vaart. De tussenstand bij Stoke City tegen Manchester United is 0-1. Manchester Andy, ja? Ja, dit is er weer eentje hoor. En die noemde ik net als een van de grote meneren. Jawel, Kevin Strootman met links. het hart, verwoestend hart. In de hoek, keeper, Kisek van Roda Voor de vierde keer verslagen. Na 34 minuten en 18 seconden bij PSV Rode -SC Door een heel mooi doelpunt van Kevin Strootman. Op aangeven van de heer Rijnaldum is het 4-0. En wat u nog miste in Engeland was de stand aan de kop. Manchester City gaat met 16 uit 6 aan kop. Uh, gevolgd door Manchester United, 15 uit 5. Maar dat speelt dus momenteel tegen Stoke. Uh, Chelsea is derde, 13 uit 6. Drie punten achterstand dus op City. Het handbal, uh, ja, het lijkt wel... Uh, heb je, heb je al meer goals dan vier of is dat nog niet, Richard van de Maren? <laughs> precies vier, Ronald. Precies vier. Maar er gaan er nog veel bij komen. Het is een uh, gelijkopgaande strijd, dus tot nu toe tussen Volendam en uh, Hurry Up. Volendam, de absolute top in de eredivisie. Al jarenlang. Een vereniging die ook voor Nederlandse begrippen zeer professioneel is georganiseerd. Terwijl het nu 3-2 wordt voor Volendam. Volendam dat maar liefst 7 prijzen won in uh, de afgelopen twee jaar. Want behalve de titel en de beker kun je bij het handbal dus ook de Supercup nog winnen en de Benen. Nee, Liga. Wat dat betreft is Volendam een beetje op eenzame hoogte komen te staan in Nederland. Het is ook niet zo verwonderlijk dat de ambities vooral op het Europese toneel liggen. Op twee weken, over twee weken moet ik zeggen, kan Volendam wat dat betreft weer flink aan de bak. Want dan spelen ze tegen Nant uit Frankrijk voor de EHF Cup Hurry up! Dat is een bescheiden... Dorpsclub uit Zwarte Meer, Zuidoost-Drenthe, dat het vorig jaar dus uitstekend deed, de beker won, ook de play-offs haalde onder leiding van Joop Viegen. die overstapte van Eno uit Emmen naar de aartsrivaal Hurry En het daar tot nu toe bijzonder goed doet met heel veel jonge jongens ook uit eigen. Uh, dorp. En nu ook weer in deze wedstrijd in Almere, waar het overigens niet zo leeft. Ik denk 600-700 toeschouwers, dan houdt het wel op. Gaat de hurrie-up toch uh, redelijk gelijk op met Volendam. Het is 3-2 in het voordeel van de landskampioen.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 Qui laisse un vide bien étrange Que l'on appelle La part des anges Philippe Laville was dat. Zo, we gaan naar die Houtkamp. Heb je nog kansen gezien? Wow. Echt als ik die allemaal moet gaan opnoemen. En ja, de een nog mooier dan de ander. Nee, dan, dan is het programma vol. Dries Mertens heeft de mooiste uh, misser. Uh, en dan bedoel ik met mooi. Echt een hele mooie misser uh, gehad van de wedstrijd tot nu toe. Hij werd weggestuurd. keek even uit zijn ooghoeken naar de keeper. En zag dat Kieshek wat ver voor zijn doel stond. En uh, wipte de bal over de keeper heen. En echt centimeters naast de paal. Opvallend een goede stel van Wijnaldum. 4-0 overigens. Nog altijd uh, de stand uh, met nog vijf minuten te gaan. We hebben een prachtig schot van Toyvonen gezien. Dries Mertens, hardgeschoten. Eh, noem maar op. En nu heeft Lens de bal. Wordt even aangetikt, maar raakt de bal kwijt. En dan kan Donald overnemen. Ja, we hebben al een wissel gezien aan de kant van Roda. Een aanvaller en ruit, verdediger erin. Eh, of het veel helpt, weet ik niet. Want het is echt eh, een drama, Roda JC. En je ziet nu dat je niet ongestraft 14 spelers mag laten vertrekken. En er gewoon te weinig eh, voor terug kunt halen. En Van Veldhoven, de trainer van Roda, zit echt in een heel moeilijk pakket. Want hij krijgt natuurlijk eh, de schuld van dit alles, het slechte spel. Want vergeet niet, in 90 minuten spelen 9 doelpunten tegen de tweede helft tegen Vitesse. En nu komt bijna nummer 5. vier liggen er al in het netje. En nu kwam bijna nummer 5 daar. Dat kan nog altijd als Pieters de bal heeft aan de linkerkant van het veld. En Pieters de bal speelt naar Toivonen Toivonen in de diepte gaat Stroopman, maar hij speelt een breed op Manolev. Uh, die gaat een 1-2'tje aan, lukt net niet. 1 2 met Lens Bal wordt weggespeeld. Maar ja, dan staat daar Timothy de Rijk als eenzame achterin om de bal op te Speelt hem op Strootman, terug op de Rijk. En de Rijk kan alles doen en laten wat hij wil. Er is geen mens die hem ook maar komt aanvallen. Speelt de bal naar Wijnaldum. Wijnaldem naar uh, uh, Manolev, Manolev uh, naar Marcelo. Ja, het is één richtingsverkeer. En het is nog leuk om naar te kijken ook, omdat PSV heel erg goed is. En Roda heel erg zwak, 4-0. Hurry up tegen Volendam, het van der Maden. Kwartier zijn we onderweg in de eerste helft in het topsportcentrum in Almere. En Volendam leidt 6 tegen 5. Aanval wordt nu opgezet aan de linkerkant met Koende. Speelt de bal naar Adams. Een van de sterke schutters op linkeropbouw. Volendam dat meer kwaliteit heeft dan Up. Dat is eigenlijk in het begin al wel weer duidelijk geworden. Heeft veel lengte in de opbouwrij. Met ook Joey Duin die jarenlang in de Bundesliga speelde. Speelt de bal nu naar Jasper Snijders op middenopbouw. En dan komt daar weer zo'n vlammend schot vanaf 9 meter van Jasper Adams. En die bal gaat erin. 7 tegen 5. Dan de snelle omschakeling aan de kant van H dat het vooral van het collectief moet hebben. Maar Martijn Kappel, al jarenlang een betrouwbare doelman bij Volendam, stopt dat schot. Dan weer snel Volendam, want het gaat in een hoog tempo. En nu weer Jasper Adams. Daar ziet de keeper Bart van Huisstede er niet helemaal goed uit. Die bal die gaat onder hem door. En zo leidt Volendam nu met 8 tegen 5. Voor het eerst een gaatje van 3 hier in Almere in de Supercup wedstrijd tussen Volendam en Hurry Up. Een van de kwart verwacht wedstrijden is Herenveen tegen Herakles. Herenveen, ja, dat is toch redelijk begonnen aan de competitie. Hij heeft acht punten, staat nog net in het linkerrijtje. En Herakles valt ten opzichte van de laatste twee jaar ietsje tegen met zes punten. Herenveen, Herakles, en dan gaan wij naar Henkop. Ja, dat kan best een uh, leuke boeiende wedstrijd worden. Van Herenveen wil natuurlijk hogerop, op, wil Herakles ook. Van je wilt gewoon je, je speelt om, om, om te winnen. Heerenveen heeft er veel doelpunten tegen, 14 doelpunten tegen in zes wedstrijden en heeft er 11 tegen. Maar in uitwedstrijden speelt Heracles er niet zo slecht trouwens. Ze hebben gelijk gespeeld tegen RKC en nog gelijk gespeeld tegen Utrecht, beide keren met 2 tegen 2. Ik verwacht eerder gezegd een, een boeiende wedstrijd. En er zitten ook wel een paar bijzondere aspecten aan deze wedstrijd. Het spel van Heracles is vooral gebaseerd op het opkomen van de linkerverdediger Looms... en ook van de rechterverdediger Breukers. Maar nu staan daar bij Herenveen twee uitstekende buitenspelers. Ik denk maar even aan Asaidi aan de linkerkant van het veld. Durft Breukers op te komen? Of uh, ja, moet hij voortdurend achter Asaidi aanlopen... en dan kan Heracles het aanvallende spelletje wat ze normaal gesproken ja, altijd willen spelen... dat kunnen ze dan heel moeilijk tot uitvoer brengen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het duel tussen Narsing en Looms. Dus ik ben buitengewoon nieuwsgierig hoe die beide buitenspelers, ACID zo langzamerhand toch wel... Ja, een van de beste buitenspelers in de Nederlandse competitie, hoe die het aflegt tegen Breukers en ook Narsing. Er zijn twee jongens bij Heerenveen, ACID en Narsing, die op basis van individuele kwaliteiten een wedstrijd kunnen beslissen. Heerlijk één blessure, Martens. Euh, nou, dat is natuurlijk een beetje omrouwig om te zijn, maar die Martens die moet ik toch wel even noemen... Want in de afgelopen wedstrijd, in de voorgaande wedstrijd tussen Herenveen en Heracles, was het juist die Martens die in blessure tijd Herenveen aan de overwinning hielp door een eigen doel te, te schieten. Bijzondere wedstrijd ook voor Dost, heeft gespeeld voor Heracles en speelt nu dus voor Herenveen. Het kan zijn honderdste wedstrijd worden in de Eredivisie, maar er is altijd iemand die hem kan overtreffen. En dat is Van der Bussen, van die staat voor de 300ste keer in het doel. Herenveen, Heracles onder leiding van scheidsrechter van Sichem van om kwart voor acht. En uh, PSV Roda is in de laatste minuut bezig van de eerste helft. 4-0, 1-0 Toyofonen, dan twee keer Mertens en nog een keertje Strootman. En ook nog een, een, een kans of uh, 7-8 echt hele grote voor PSV. Dus om nou te zeggen dat Roda lekker in de wedstrijd zit? Nee. Vormer heeft de bal. Zo, op de helft van uh, PSV. En ik overdrijf echt niet. Maar dat is uh, een hele tijd geleden dat uh, Roda in de buurt van uh, het doel kwam. Nou, het is nu ook ver. Want gelukkig hebben ze de bal weer helemaal teruggespeeld. Leveren het dan ook nog in bij Mertens. Mertens gaat lopen met de bal. Mertens zit aan de linkerkant. Uh, Matafs. Matafs, Matafs nog niet gescoord. Jawel hoor. Nee! <laughs> Jongens, hoe krijgt hij het uh, voor elkaar? Tegen de binnenkant van de paal aan de ene kant en dan bijna tegen de andere paal ook nog. En dan gaat de bal eruit. Uh, dit had 5-0 moeten zijn. Uh, wel aardig ingeschoten hoor. Het is uh, bijna biljarten. Een biljartstoot. Echt prachtig binnenkantpaal. Uh, uh, bijna een wonder dat hij er niet in gaat. Maar hij gaat er niet in. En zo blijft het 4-0. En gaan we nu rusten. Want schijnt dat de Wiedemeyer heeft gefloten. En uiteraard een ovationeel applaus voor de elf van PSV. Omdat PSV een hele goede eerste helft heeft gespeeld. En Roda een hele slechte. En dus gaat rusten met een 4-0 voorsprong voor PSV tegen Roda. En een van de andere wedstrijden die om kwart beginnen is ADO-VVV. En dat is gewoon een degradatieduel, Frank Wieland. Ja, als je kijkt waar ze staan... Dan, dan zullen ze in Den Haag toch niet blij mee zijn? Nee, nee, nee, nee. Ze zijn wat anders gewend geraakt. In ieder geval het afgelopen seizoen. Maar dat telt allemaal niet meer. En daar zijn ze zich nu langzaam maar zeker ook van bewust natuurlijk bij ADO. Je moet gewoon weer opnieuw beginnen in een nieuw seizoen met wat andere spelers. En natuurlijk ook een, een andere hoofdtrainer. En ja, dan moet je weer gewoon alles opnieuw gaan uitvinden. Bijvoorbeeld John Verhoek in de spits nu erbij gekomen. En uh, ja, dan veranderen er dingen sowieso. Heeft Maurice Stijn weer een aantal dingen veranderd in deze wedstrijd tegen de VVV. Sopo Sepa bijvoorbeeld in de basis gezet. Koem is weer terug. Van een blessure. En deze keer kiest hij voor uh, Charon Sherry in de basis. Ten koste van uh, Huscher. Luxik zit op de bank. Lewin zit op de bank. En uh, ja, dat doet ook een trainer als je maar niet kan winnen. Uh, of te weinig wint. In ieder geval in het geval van uh, Den Haag. Want die hebben natuurlijk wel uit bij uh, de graafschap gewonnen. Maar thuis bijvoorbeeld nog niet gewonnen. Nog geen doelpunt gemaakt. En dat moet uh, natuurlijk wel gaan veranderen. Zeker tegen VVV, dat ook nog niet heeft gewonnen dit seizoen. En waar ook een klein beetje in ieder geval veranderd is... door Glenn de Boek, door de trainer. En Wofoor is uh, op de bank gelaten. Voor hem speelt Brian Linsen. Maar voor de rest uh, speelt VVV gewoon in de vertrouwde basiself. In de elf die uh, soms heel goed kunnen voetballen... en soms heel slecht voetballen. En als het heel slecht gaat dan verliest VVV meestal ook met grote cijfers. En als het goed gaat, en dat gaat dan meestal tegen ploegen... bijvoorbeeld als Ajax en PSV thuis, dan wordt er een puntje gepakt. Juist tegen dat soort ploegen hoeft het niet, maar gebeurt het dan ineens allemaal wel... En dat valt in ieder geval op dat VVV nog niet gewonnen heeft en uit nog geen punt gepakt heeft dit seizoen. Dat moet allemaal vandaag gaan veranderen. De problemen zijn in ieder geval duidelijk voor beide ploegen. De een wint thuis niet, de ander wint uit niet. Ja, dan zou je van tevoren gelijk een drietje gaan invullen. Maar zo gemakkelijk zit het ook weer niet allemaal in elkaar. De wedstrijd begint om kwart voor acht. Ja, en dat geldt ook voor NAC FC Utrecht. FC Utrecht doet het, uh, nou ja, redelijk. Staat met negen punten op de achtste plaats. maar NAC. Ja, dat is een beetje een probleemgeval. Vorige week pas de eerste overwinning uit bij NAC. Gewoon nek-nak, 1-2. Maar ja, het wordt een moeilijk seizoen voor NAC, zullen mag maar gewoon zeggen, Filip Koken. Zo is het, ja, ja, zeker. En dat geldt ook voor de supporters, hoor. Die, die, die zijn echt niet in de staat van euforie na die eerste overwinning vorige week tegen NEC. Daar hangt hier een heel groot spandoek in dit stadion in Breda. Al acht maanden aan de slag, maar zonder cijfers geen lach. Ja, ja. Dat is uh, creatief hoor. Ja, dat, maar dat slaat natuurlijk op de acht maanden van 2011. Waarin uh, NAC nog bijzonder weinig punten heeft gehaald. Eigenlijk sinds 1 januari gaat het bijzonder slecht. En zijn uh, ja, overwinningen meer uh, uitzonderingen dan regel. En die ene overwinning van vorige week heeft er echt geen verandering in gebracht. En ja, men zit hier ook wel een beetje in een dipje vanwege de nederlaag. Naar penalties tegen Vitesse. Nank is toch een erkende cupfighter. Heeft het uh, ja, niet waar kunnen maken tegen Vitesse. Het is natuurlijk ook een lastige loting geweest. Maar goed, dat zat niet mee. En die trainer dan, John Kadersen hier. Die doet er echt alles aan om de, om, om, om de supporters en zijn eigen spelers. Om het imago van de club, om dat op te peppen. En hij roept dan uh, dat hij heel goed vertrouwen heeft overgehouden. De wel eens een uur lang toch heel goed hebben gespeeld. En dat hij vol vertrouwen is voor de wedstrijd van vanavond ja, Misschien overschreeuwt hij zich daar een beetje mee. Want het is nog steeds geen uh, vloeiend draaiend elftal van NAC. Dat vanavond overigens begint zonder Jordi Buis. Die is er vandaag gepasseerd. Luix en Botteguin staan daar in het centrum. We hebben Schalk als centrum zit. Natuurlijk, daar moeten van komen de doelpunten met name. En die wordt dan geassisteerd aan de zijkanten door Bayram en Lurling. En uh, ja, met name die laatste, dat is toch een beetje de, de, de, de vader van het elftal. Die moet die jongeren een beetje op sleeptouw nemen. Nou, voor jongeren, dat geldt ook een beetje voor de tegenstander. Uh, FC Utrecht, ook zo'n erkende cupfighter, ook al uitgeschakeld naar penalties. En daar zit het chagrijn ook een beetje in naar die nederlaag tegen het begraafschap. Waarin uh, ook Utrecht vond dat het een penalty had moeten hebben. Dat het een beetje tekort kwam, dat het te weinig heeft gekregen. Ja, dat komt er ook wel hard aan dat het al uitgeschakeld is in het bekertoernooi. En je zei het al, negen punten in de middenmotor. Het draait ook niet erg soepel bij FC Utrecht. En als je zo uh, uh, Erwin Koeman hoort praten, de trainer van FC Utrecht... dan krijg je toch de indruk dat hij pas verwacht dat het team een beetje uh, soepel draait... over een aantal maanden als die spelers ook gewend zijn met elkaar te spelen. Als er een aantal blessuregevallen zijn teruggekomen. En hij hoopt er maar het beste van in de komende paar wedstrijden. Waarin overigens wel opvallend is vanavond... althans dat uh, Gernd nu eens uh, niet in de spit staat, maar vanaf de rechterkant. Mulenga staat in de punt van de aanval. Dat is wel redelijk verrassend. En oren vanaf de linkerkant. Zulo is nu weer de linksback, de Australiër. We hebben trouwens een leuke scheidsrechter. Leuk in die zin dat ik hoop dat uh, die scheidsrechter dat die veel opvallende acties zal doen. Maar dan mag ik hem vaak noemen. En ik noem hem nu al met groot plezier. Want het is een Belg. Del Ferriere. Klinkt dat niet mooi. Een laatste oefenwedstrijd was er vanmiddag voor de Nederlandse turnmannen Voorafgaand aan de wereldkampioenschap in Tokio. Belangrijke WK, omdat bijvoorbeeld Epke Zonderland zich daar kan plaatsen voor de Olympische Spelen. Als afsluiting van de trainingsperiode nam Oranje het in Alphen aan de Rijn op tegen België. En de grote vraag is, hoe fit is de Nederlandse ploeg? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Een echte turninterland in Alfa aan de Rijn, tussen Nederland en België. Nou ja, echte interland tegenover 10 Nederlandse turners staan twee Belgen. Waar zijn die andere Belgen dan? Maar de andere Belgen, naar ik van onze wedstrijdleiding heb begrepen, zitten die met uh, blessures te kampen. Zoals ook in het Nederlands uh, ploegje. Zij vinden het verstandiger. Zo heb ik van onze wedstrijdleiding eveneens begrepen. Dat ze rust houden in plaats van te turnen met het oog op Tokio. En als een van de twee Belgische deelnemers ook nog eens flink de fout ingaat op de Rekstok. niet één, niet twee, niet drie, maar vier keer. Dan mag het duidelijk zijn dat dit vooral een testwedstrijdje is voor de oranje equipe 14.00 Pomo Horse. De scores wordt bijgehouden door de hoofdcoach Sadao Hamada. 14.0 Parabas. Die vertrekt dinsdag met een groep van acht turners naar Japan. Dat is er één meer dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar er waren wel blessuren gevallen. Bart it's only one. Durlo, het grootste probleem, hoe gaat het inmiddels met de vinger die een aantal weken geleden uit de kom schoot? Ja, wel veel beter zoals je kan zien. Ik heb even jaar rek gedaan dan. Uh, ja, rekken voel ik er nog wel een beetje bij met ondergreepslingen. Maar uh, dat gaat al een stuk beter. Ik kan het gewoon doen en trainen. Dus ja, het, uh, heel veel vooruitgang. Het een ja, alsjeblieft. En dan is er nog Epke Zonderland. Het boegbeeld van het mannen staat handtekeningen uit te delen aan de fans. wil je hem hebben. Ook hij raakte geblesseerd een aantal weken geleden aan de schouder tijdens een World Cup wedstrijd in Gent. Hoe gaat het nu? Ja, een stuk beter, gelukkig. Maar ik heb inderdaad ook wel even nodig gehad om het te laten stellen. Ik heb, uh... Ja, twee weken na de, na de World Cup uh, heb ik nodig gehad om weer op te bouwen uh, ja, naar mijn volledige programma. En deze week, dus de derde week, heb ik uh, weer voor het eerst oefeningen kunnen doen. Afgelopen woensdag was dat. En, uh, dus het is nog niet af. Maar uh, ja, vooral deze week merk ik gewoon dat ik uh, goede stappen heb kunnen maken. En dat uh, ja, de fitheid ook weer een beetje terugkomt. En terwijl Epke Zonderland handtekeningen uitdeelt... Praat Jury van Gelder met de pers. Is er is nu helemaal uh, niets met jou in de hand? Ben je als een uh, nieuwe euro? Ja, nee, die, die euro die is al wel een paar keer uh, omgedraaid. Uh, Ook voor Jury van Gelder geldt dat het een cruciaal WK ja, nee, kan worden. Is, Eindigt hij nou op het podium, dan is er wellicht nog een stroham voor wat betreft de Olympische Spelen. Het internationale sporttribunaal, het kas buigt zich namelijk nog over de IOC-regel: dat iemand die vanwege doping is geschorst, niet mee mag doen aan de eerstvolgende spelen. Ja, ja, klopt. En, uh, daar is uh, 30 september een uitspraak van. En uh, ja, als dat gehonoreerd wordt, dat betekent uh, dat voor mij de deuren ook weer openstaan. En, uh, dan zou ik een medaille moeten halen op, uh, op ringen. En uh, twee andere toestellen moeten doen. En ja, als ik dat gewoon doe zoals vandaag, dan, uh, ja, dan, uh, dan zou dat eventueel moeten kunnen. Hoe ga je om met dat sprankje op? Ik kan me ook voorstellen dat dat wel wat druk oplevert? Nee, nee. Kijk, uh, dat is iets wat ik niet uh, in eigen hand heb. Een oefening draaien, uh, dat heb ik echt zelf in de hand. En uh, als ik daar een foutje mee maak, dan is het mijn fout die ik heb uh, gemaakt. En ja, laat zeggen, die uitspraak van het kast, daar kan ik helemaal niks aan doen. En, ja, het is nu gewoon aan, uh, uh, aan anderen om, uh, ja, om dat te beslissen bijna. Zeg maar. De overwinningshimde klinkt in half aan de Rijn, maar die doet er niet echt toe. Voor de sporters was het eigenlijk een veredelde trainingswedstrijd met het publiek. Een aantal dagen voor het vertrek naar een heel belangrijk WK. En ik wens jullie daar straks heel veel succes, heel veel sportieve prestaties toe. Dank u wel voor de aandacht. Van het vallen van de avond tot het einde van de nacht heb je weer eens te ver gezocht terwijl het joure voete laat je bent van waar gekomen je hebt het vergebracht de dus even tegen je Stille wens, zolang je durft te dromen. De band die tegenwoordig IOS wordt genoemd. Ja, dat is ook uh, mooi. Uit de schaduw heet het nummer. Uh, we gaan handballen. Hurry-up, Volendam, Richard. Eerste helft, slotfase, minder nog dan anderhalve minuut. En een verrassende ontwikkeling hier in het uh, topsportcentrum in Almere. Want Hurry-up, de bescheiden club uit Zuidoost-Drenthe, uit Zwarte Meer, leidt met 12 tegen 13 tegen de vijfvoudige landskampioen Volendam. Terwijl Volendam in het eerste kwartier toch duidelijk beter was. Een gat sloeg van drie doelpunten. Maar de landskampioen werd erg nonchalant, slordig. En dat moet je niet doen tegen Hurry Up. Dat vecht voor elke centimeter. Dat ook vanavond weer doet hier. En terugkwam in de wedstrijd. Een gaatje sloeg zelfs van twee doelpunten verschil. En nu dus nog één verschil met Volendam in de aanval. Maar die bal wordt afgefloten vanwege een technische fout. En zo leidt Hurry Up dus met nog één minuutje te spelen in de eerste helft. 12 tegen 13. Heerenveen hierakelen dan Henkok. En de bal is beneden aan het rollen gebracht en Nierenveen heeft ook de aanval gezocht over de rechterkant van het veld via Narseng. 2-3 meter buiten het 16 meter gebied, maar Dos kan niet bij zijn voorzet, die springt er onderdoor. En Pes gaat dan uitverdedigen over de rechterkant van het veld, maar die bal die kan niet bereikt worden door Armenteros. En is nu weer aan de bal is uitgeweken naar de linkerkant, Armenteros heeft overgenomen. En Armon Teros, die kiest even voor uh, veiligheid. Die speelt terug naar Rienstra. En Rienstra denkt, ja, ik sta onder druk. een druk zet De Heerenveen op de bal. Ik speel terug naar Pasveer. Maar Heerenveen is alweer in balbezit. Veel balverlies in deze beginfase van de wedstrijd bij Heerenkles. Uh, en nu dan de overtreding. en de vrije schop van Heerenveen. Zo ongeveer halverwege de helft van uh... Van Herekles en die vrije schop wordt dan genomen door uh, Kums. Sommigen zeggen van Kums, maar in Friesland zeg maar gewoon van Kums en hij zegt zelf ook van Kums. Dus Kums die gaat die vrije schop uh, nemen. Veel spelers op de rand van de 16, natuurlijk Dos, die zijn 100ste wedstrijd speelt. En er wordt de bal die wordt weggekopt uit het hart van de verdediger en die wordt weggekopt door Veinoviet. Veinoviet die in de basisopstellingen zich opgenomen. De vorige week speelde hij als invaller. Heerenveen ja, komt nauwelijks aan de bal in deze beginfase van de wedstrijd. Heeft moeilijk om de medespelers te vinden. Omdat Heerenveen met één in de beginfase druk op de bal zet. Kwanza heeft niet afgespeeld naar de linkerkant van het veld, naar de Looms. Maar niet iedereen in de dekking. Maar er komt in elk geval iemand in de bal. En dat was in dit geval was het Everton. We hebben gespeeld een dikke twee minuten. Maar laten we nog even deze aanval van Heerenveen meenemen. En over de rechterkant van het veld kan gevaarlijk worden. naast met een voorzet. We alleen maar een hoekschop op. We hebben ruim twee minuten gevoetbald in het abel stadion 0-0. In Den Haag ook al begonnen, Frank Willeit? 30 seconden geleden met een aanval voor Den Haag. Maar in buitenspelpositie daar Cheron uh, Sherry. Dit was de eerste uh, poging in ieder geval tot een aanval voor uh, Ado. Na een wat rommelige beginfase nu dus kan... Uh... VVV gaan uitverdedigen via een vrije trap. Yoshida staat achter de bal. Die neemt daar dus rustig de tijd voor. Jaagt eigenlijk iedereen zo ver mogelijk bij zich vandaan. Om de bal dan richting Uchebo te verplaatsen. De bal wordt weggekopt. Achterin bij Ado door Koem. En dan Sean Sjongvrouk draait aardig weg hoor bij Emenieke daar. Maar heeft dan geen controle over de bal. En dus gaat hij veel te ver voor hem uit. Uiteindelijk Emenieke die de bal als laatste raakt richting Gentenaar. Dus nu VVV eruit. Emenieke lange haal naar voren. Weer richting Uchebo. Maar over de zijlijn... En zo uh, rommelt het dus rustig aan uh, verder. Bal over de zijlijn. Ami mag gooien. Openingsfase mag duidelijk zijn. 0-0 en rommelig. En dan Nakke heeft u terug. Nog ook om kwart voor acht begonnen. Filip Koken. Ja, het is eigenlijk een paar minuten later begonnen dan kwart voor acht. Omdat er uh, vooraf door de supporters wat uh, gele slingers op het veld werden gegooid. En het duurde nog een aantal minuten voordat de vrijwilligers die weer hadden weggegraaid. Ja, daar moest de scheidsrechter nog uh, ellendig lang op wachten. Tenminste, die, dat gebaren hij. Hij vond dat het niet snel genoeg ging. Maar goed, dat hoort nou eenmaal hier bij een avondje NAC. Zo men hier althans. Het eerste balbezit is voor FC Utrecht. Dat meteen probeert om NAC onder druk te zetten. Daarbij een foutje werd gemaakt door Gillissen. En de eerste poging tot een aanval werd opgezet door Moulenga. Maar die raakte de bal ook weer kwijt. Nu een verre trap van ten Rouwelaar. het veld. in. we zijn een minuutje bezig. Het is nog altijd 0-0 tussen NAC en FC Utrecht. En die houtkamp zit klaar nog voor een, nog een aantal doelpunten. Mag ik aannemen. Dat neem ik ook aan Ronald 4-0. De eerste corner voor PSV is al geweest. Met moeite weggewerkt door Kieszek. Voor de late inschakelaar, 45 minuten en 39 seconden gespeeld. 4-0 voorsprong voor PSV. Twee keer Mertens, Toyfone en Strootman. Euh, mooie doelpunten zaten daarbij. Ook die van Strootman echt een pegel van een kilometer gevonden. 20 per uur. Als Wijnaldenberg is die goed speelt. Aan de rechterkant, Wijnaldenberg Bal voor doel. Oh, op de knie van Matafs. Opvallend de spits van PSV. Bij die 4-0 stand. Nog niet gescoord in deze wedstrijd. Dus die is echt getergd om in de tweede helft een paar doelpuntjes aan zijn totaal toe te gaan voegen. Over totalen gesproken, Dries Mertens. Dit is zijn zevende wedstrijd dit seizoen. Negen doelpunten, drie assists. Het is een waarlijk bijzonder verhaal. De kleine Mertens als PSV de bal weer heeft. Via Toyfonen richting Mertens. Het staat nog 4-0. Hervé in Henkok. Henk Kok. Vijf minuten gespeeld, 0-0 en Heracles is wat onder druk uitgekomen. Plet nu aan de linkerkant van het veld, halverwege de helft van Heerenveem. Maar hij kan het duel onmogelijk winnen. Jan Maat heeft de bal afgenomen. En dat komt ook omdat Plet geen enkele steun kreeg van zijn medespelers. Dus de bal wordt opgedreven door Zomer. Halverwege de helft van Heerenveen nog. Lange bal in de voeten van Asaidi. Maar er was zo'n harde paas. En er was zo moeilijk aangespeeld op kniehoogte. Hij kon hem onvoldoende onder controle krijgen. Kwanza dan even terug naar Rienstra. Een van de centrale verdedigers. Naar de Antoine van der Linden. Met Rienstra de centrale verdediger. Nu krijgt Rienstra dan. De man die Dost moet bewaken. Dos die vier doepen dan heeft gemaakt in deze competitie. Feinovic. Feinovic dan weer in de breedte naar Van der Linden. Dat schiet weinig op. Nu ter hoogte van de middenlijn. Van der Linden nog eens een keertje breed. Kwanza dan weer terug naar Rienstra. Het is moeilijk. ...om een opening te vinden. Alles om ongeveer op de speelhelft van Heerenveen. En er is te weinig beweging voorin. En er komt niemand in de bal. Nu komt er dan eindelijk iemand in de bal. Nu komt de 1-2-combinatie. En die gaat er door over de linker van Plet Misschien Plet. Ik tik hem even uh, terug naar de Feyenoviets. Maar Feyenoviets kan niet bij de bal. Ruim zes minuten gevoetbald. 0-0. En die houtkamp bij PSV-Roda. Bijna zat hij er weer in. Voor de derde keer Dries Mertens vrije trap. Vanaf 30 meter. Gestopt met moeite door Kisek, de keeper van Rode EC. En dus levert dat een hoekschop op aan de linkerkant van het veld. Waar met het rechterbeen, dezezelfde Dries Mertens, man van de vrije trap... Deze corner gaat trappen. Marcelo mee naar voren. Uh, die kan goed koppen. Ook uh, Mano heeft ik op de rand van het strafschopgebied gaan staan. En daar komt hij. hoekschop bij de eerste paal wordt weggekopt. Bij de eerste paal door Roda. Dus even is het gevaar geweken. 48 minuten gespeeld. 4-0 Psv. Degradatievoetbal in Den Haag. Frank Wieluid. <laughs> nou, nah, Het is nog vroeger in het seizoen en dat zeggen ze ook als ze bovenin staan. Oh ja. Dus dat geldt ook een beetje voor onderin natuurlijk. Hè? De 40ste redding van Gentenaar hebben we gezien. Nu komt ze ste als Tornstra weer gaat schieten. Nee, hij laat het even achterwege. Sherry legt ook af. Of Immers kan dan, krijgt geen ruimte om te schieten. Maar wel een vrije trap uiteindelijk. Dus kan Gentenaar alsnog aan de bak. Ze houden tegenwoordig echt alles bij. Hij stond voor deze wedstrijd op 39 reddingen al in de eerste zes wedstrijden. De meeste van alle doelmannen. En hij heeft dus zijn 40ste nu op zijn naam staan. Na een goede aanval van Ado Den Haag, dat wel. Waarin ze ook al niet echt vrij kwamen. Maar één goede beweging van Tornstra Die de bal eventjes snel meenam. Achter zijn standbeen langs. Ze zetten gelijk drie mannen van VVW op het verkeerde been. Schoot wel, maar net niet hard genoeg om Gentenaar te verschalken. En nu ligt die bal nou, ik denk, op een meter of 25 zeker wel van Gentenaar. Maar er is ongetwijfeld iemand. Die dat wil gaan proberen bij Adel Den Haag. De discussie wie dat dan precies moet zijn. Loopt nog. Daar staat bijvoorbeeld uh, Toornstra bij de bal. Natuurlijk staat uh, Westlievenhoek bij de bal. Maar ook Sherry uh, staat bij de bal. En wie gaat het dan doen? Sherry heeft hem neergelegd. Dus ik vermoed toch dat uh, hij uiteindelijk degene zal zijn die het... Uh... Zal gaan worden, die doet het ook. En Gent nou hoeft niet eens te redden. Hij kijkt hem gewoon naast. En daarmee is weer een mogelijkheidje in ieder geval voor Ado verkeken. Na zes minuten nog 0-0. Belgische scheidsrechter in Breda. Ben je ook zo benieuwd hoe hij het doet, Filip Koker? Ja, ik ben enorm benieuwd hoe hij het gaat doen. Nee, maar ik vind het alleen zo'n mooie naam om uit te spreken. Sebastien Delphier. Nou, als je dan geen gevoel hebt voor de bal en voor de plaatsing... Nou... Dan, uh, dat zal me verbazen. We hebben balbezit nu voor uh, Botteguin, die uh, nu over de middenlijn heen dribbelt en een uh, teamgenoot probeert te vinden. Schalk, die nu de bal verspeelt. En Met Botteguin heb ik dan degene genoemd voor wie de grootste kans tot nu toe was na ruim 5 minuten voetbal. Dat was een, uh, een corner, die werd uh, hoog ingebracht door Bayern. Teruggelegd door centrale verdediger met het hoofd uh, Luiks. En die legde een pan klaar. Ja, echt, het was een tot van een kans voor Botteguin. Die vanaf een meter of vijf die bal probeerde te plaatsen in een hoek. Alleen Rob van Dijk, de doelman van FC Utrecht, liet zich niet verrassen. En ving hem keurig met één handje. menig supporter van NAC die goal al had geteld. Goed, we zijn dus nu een minuutje of zes onderweg. Is er een overtreding gemaakt op het middenveld. Door je Schut is het balbezit voor NAC. En is de stand nog altijd 0-0 in Breda. 0-0 ook nog bij Henk Kok. 9 minuten voetbal. Leuke actie gezien van Aceh, Die over de as van het vel. Maar zijn paus op naasting was niet al te zuiver. En balverlies bij Kwanza leidde tot een poging van Djuricic. Hij zag pas weer te ver van zijn doel staan. Misschien nu Asseidi weer met een schot. Maar dat gaat 2-3 meter naast. En ook de poging van Djuricic naar, naar de fout van Kwanza. Dat leefde geen succes op. Wat onnauwkeurige geschoten van Djuricic. Die, ja, die daar meer aan moeten uithalen met zijn techniek. En Plet is gevaarlijk in de voorhoede van Herenkleis. Hij speelt voortdurend met de rug naar de goal. En dan komt er Vijnhoewits of... Overtomen komen daaronder. En dat kan gevaar opleveren voor de verdediging van Heerenveen. We gaan nu weer kijken. Even naar een aanval. Heel traag opgebouwd. Fijn hoe iets in stapvoetstempo. Helemaal geen snelheid erin. Nou, bijna 10 minuten gevoetbald. 0-0. Nog steeds geen doelpunten in Eindhoven in de tweede helft. Andy? Nee, het zou toch leuk zijn. Want het zou ook meteen een, een recordje zijn. De honderdste kan vallen. Ooit in thuiswedstrijden tegen Rode JC. En nu ook nu niet zo oh, Dat is weer fijn. heel weinig Want Merter zoals weg aan de rechterkant. Heerlijke voetballer. 99 doelpunten in thuiswedstrijden tegen Rode JC. Harry Lubse en Willy van der Kuilen waren de eerste drie doelpuntenmakers ooit. Uh, veel jaren geleden. En nu kan dus de honderdste vallen. Want we zitten op 4-0. Dus 99. En balbezit zomaar voor Rode SC. Wordt Donald helemaal teruggestuurd richting Wielaard. Nee, het is uitverdedigen, Bal naar voren. Rammen door Roda En maar tegenhouden. Om de score zo laag mogelijk te houden. Maar ja, wat is laag als je al met 4-0 achter staat. Ja, laag lukt wel in Den Haag. 0-0 nog, Frank Wieluid. <laughs> Allebei lukt het ze behoorlijk laag nog, ja. Inderdaad, na uh, acht minuten onderweg. VVV probeert uh, ook een aanval op te bouwen. Tot nu toe is dat alleen ADO nog uh, met uh, enig fatsoen gelukt. Hoewel Moussa ook dichtbij was. Maar op het moment dat hij omviel kon hij alleen nog de punt van zijn schoen tegen de bal aankrijgen. En daar kreeg uh, Coutinho het bepaald niet warm of koud van. Die kon de bal op zijn gemakje oprapen. Vrije trap gegeven door scheidsrechter Kuipers aan VVV omdat uh, Molhoek een tikje heeft gekregen. Maar die staat alweer. Dus kunnen we gelukkig uh, redelijk vlot in ieder geval uh, verder. Emenieke achter de bal. Bal aan de linkerkant dus. Op de helft van uh, Ado komt die lange bal naar voren. Emenieke dacht ik in ieder geval. Dat dacht waarschijnlijk heel Ado ook. Want die stapte allemaal naar voren. Maar de bal ging breed. En dus uh, dwars door het midden maar aanvallen bij VVV. Dat gaat alleen niet goed. Ami pikt op. En uh, kan Ado weer gaan uitverdedigen. VVV trekt zich weer massaal terug op eigen helft. Voor wie waren de beste kansen in Breda tot het nu toe, Filip? Nou, dat is duidelijk. Dat is voor de thuisclub, voor NAC. We hebben nu toevallig eventjes balbezit voor FC Utrecht op de helft van NAC. Er is daar een vrije trap naar een overtreding van Gillissen. En daarvoor gaat Tommy Oorde Australië zich melden. En dan zal hij waarschijnlijk ja, toch oog hebben voor Nilsson of je Schutten... bij de centrale verdedigers, die daar veel lengte mee gaan brengen. Maar we hebben al een kans gehad. Ik meld het al van Botteguin. En zojuist ook nog een goed schot van Goedelje. waarbij ook weer... Rob van Dijk, de 42-jarige doelman. Ik zal het één keer zeggen en daarna nooit meer. Want wat doet leeftijd ertoe? Hij is nog altijd goed. Waarbij Rob van Dijk redding moest brengen. Nu nog altijd balbezit voor de FC Utrecht. Nadat de vrije trap werd afgeslagen. En is hier nog een bal voor Gernd. Die probeert te gaan schieten, maar... Daar grijpt Botteguin, die goede centrale verdediger van NAC, heel goed in. Het staat nog altijd 0-0 na bijna 10 minuten spelen in Breda. Eigenlijk is er niks gebeurd sinds kwart voor acht. Want er is nog niet gescoord bij ADO, VVV, bij NAC, FC Utrecht en bij Heerenveen, Herakles. Het is er allemaal dus 0-0. En in de tweede helft PSV-Rode is er ook nog niet gescoord. Dat betekent dat de ruststand nog steeds op het bord staat. En die ruststand was 4-0. Zo, terug met Langs de Lijn. Eerst Mariel Hagemann met het journaal.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 Hoge bloeddruk? Laat één keer per jaar uw nierfunctie controleren. Oh ja, voorkom stress. Leg alvast wat geld klaar voor de collectant. Alvast bedankt. OT Theater speelt de Tatjana Arons Experience. Een reality video performance. Tot en met 15 maart op tournee in Nederland en België. Kijk op ot-rotterdam.nl Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade? Ga naar neerstichting.nl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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triodos.nl voor het prospectus. Dit is Radio 1.